met het NOS-journaal. Zeelse bestuurders zijn woedend over het afblazen... van de marinierskazerne in Vlissingen. Volgens de burgemeester van Vlissingen... heeft Defensie achter de rug van de zeelse politiek om... gezocht naar alternatieve locaties. Hij en de commissaris van de Koning Polman... spreken van onbehoorlijk bestuur. Beiden zeggen dat het vertrouwen in het kabinet is geschaad. Wel zeggen ze open te staan voor een gesprek over compensatie. In Spanje zijn vandaag duizenden boeren de straat opgegaan om steun van de overheid te eisen. Ze vinden dat ze te weinig verdienen doordat Europese subsidies lager uitvallen en de importtarieven van de Verenigde Staten juist verhoogd zijn. Onder meer in Valencia ontstond door het grote aantal trekkers een verkeerschaos. Er zouden meer dan 20.000 boeren hebben meegedaan aan de actie. Volgens de organisatie is het daarmee een van de grootste boerenprotesten ooit in Spanje. Bij een brand in een weeshuis in Haiti zijn 15 kinderen om het leven gekomen. Veel slachtoffers konden niet gered worden omdat hulpdiensten te laat kwamen. Ook waren er te weinig ambulances om ze naar het ziekenhuis te brengen. Het weeshuis in de hoofdstad Port-au-Prince gebruikte kaarsen als verlichting omdat er problemen waren met de elektriciteitsgenerator. Of dat ook de oorzaak van de brand was, is niet bekend. Manchester City is door de UEFA voor twee seizoenen uitgesloten van deelname aan Europees voetbal. De straf volgt nadat de Engelse topclub bewust verkeerde informatie over de sponsorinkomsten heeft verstrekt. Manchester City heeft ook een boete van 30 miljoen euro gekregen. De financiële commissie van de UEFA begon een onderzoek naar de club... ...naar aanleiding van publicaties in het Duitse blad Der Spiegel eind 2018. Het weer, vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen veel bewolking. In het noordwesten kans op regen en maximaal 12 graden. S'avonds gaat de wind toenemen. Zondag wijdt het fors en valt er geruime tijd regen. Het is bijzonder zacht, de temperatuur kan oplopen tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. We'll <laughs> be